Goedemorgen, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Gemeenten fixen nog steeds de meeste crisisnoodopvangplekken voor asielzoekers. Eigenlijk zou dat niet moeten. Vorig jaar werd er met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, afgesproken dat zij dat zouden doen. Maar dat is dus niet gelukt, zegt mijn collega van de Binnenlandredactie, Rolinde Hoortje. Er was van alles mis, maar het kwam er eigenlijk op neer dat het crisisnoodopvangplekken zijn. en De naam zegt het al, dat zijn plekken die met stoom en kokend water zijn opgezet in congreshallen of sportcentra... Stapelbedden in grote ruimtes afgescheiden door bijvoorbeeld enkel gordijntje, weinig privacy. En de rechter heeft toegezegd, dit voelde ook niet aan de normen die gelden voor dit soort locaties en die zijn vastgelegd in wettelijke bepalingen. 16 van de 72 crisisnoodopvanglocaties vallen nu onder het COA. In Ecuador is een presidentskandidaat doodgeschoten. Dat gebeurde na een campagnebijeenkomst, zegt deze Latijns-Amerika-journalist. Op het moment dat hij het gebouw verliet, werd hij door een aantal onbekende uh, aangevallen... Uh, drie keer in het hoofd geschoten. Uh, daar, uh, dat liep vervolgens uit ook op een schietpartij... waarbij ook een van de, de mogelijke daders uh, is overleden aan zijn verwonding uiteindelijk. En Via Vicentio die, uh, is vervolgens heel snel met een ambulance... naar een ziekenhuis in de nabije omgeving gebracht... Maar helaas ze zijn daar overleden. Acht anderen raakten gewond. De politie heeft zes verdachten opgepakt. De verkiezingen voor een nieuwe president van Ecuador zijn over tien dagen. En stof je Wippies af en trek je oranje shirt alvast aan. Komende nacht speelt Nederland op het WK in de kwartfinale tegen Spanje. Oranje moet flink hun best gaan doen, denkt sportverslaggever Tom van Hek. Het wordt een hele pittige wedstrijd. Het is een technisch hele vaardige en ook ervaren ploeg. Het Spaanse team. Kortom, uh, ja, laten we 50-50 zeggen. Maar als ik heel eerlijk moet zijn, ben ik genegen het lichte voordeel aan Spanje te geven, hoe onaardig dat ook klinkt. Omroep Brabant bezocht in Den Bos een wijk die bij elk WK volledig oranje kleurt. Toch hangen er voor het WK van de vrouwen... een stuk minder vlaggetjes buiten dan voor de mannen. Gaat u wel kijken? Nee hoor. Juichen? Nee, ook niet. Ik ben fan, ja. U gaat alles kijken of niet? Uh, ja, het is s'nachts om drie uur, en vier uur. Hè? Uh, de herhalingen. Je gaat er niet voor versieren? Ik versier mijn eigen vrouw wel. De wedstrijd is dus komende nacht om drie uur. Krijg je nog het weer? Het is een frisse ochtend met op sommige plekken wat mist. Verder is het in het noorden eerst nog bewolkt. Later breekt overal de zon door. Door 22 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen bijzondere reden op de weg op dit moment. En tot zover de AWB, verkeersinformatie. Ja, ja, ja.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 Zomer met ZFM. Zon. Zee. Zandvoort. En zomer. Rokjes vind ik, beeldig, felle kleuren en een clip in mijn haar. De zon schijnt op mijn kopje, pootje varen vindt ze toppie. Op vakantie, Ibiza, ik kom er aan. Kom van het strand, mijn lijn is al zichtbaar. zichtbaar. kijk in de spiegel en ik zie mijn peachy haar. Beachways. Een goede lava is natuurlijk ideaal. ideaal. Ik kan niet wachten op mijn andere Fleur vakantie. Ja De hoofdpunten van het NOS-journaal. In Ecuador is een van de presidentskandidaten vermoord. Fernando Villavicencio werd na een campagnebijeenkomst meerdere keren in zijn hoofd geschoten. Kort daarna werd een van de verdachten doodgeschoten. Rabobank heeft zijn winst in de eerste helft van dit jaar ruwweg verdubbeld ten opzichte van de eerste zes maanden vorig jaar. De bank verdiende 2,5 miljard euro. Net als ING en ABN Amro profiteerde Rabobank flink van de gestegen rente op leningen. Twitter, tegenwoordig X, heeft een dwangsom opgelegd gekregen van 350.000 dollar. De platform kreeg de boete omdat het niet meewerkte aan onderzoek naar pogingen van oud-president Trump om de verkiezingen van 2020 te beïnvloeden. Het weer, in de noordelijke helft nog bewolking, vanmiddag overal zon en het wordt 22 tot 25 graden. my mind.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 Van Z ZFM. Fm Z FM Zanvol 106.9 FM Baby I need you till the morning I hear my body calling so keep the body rockin' all night baby all we can skip the talking you know there's only one thing tonight So won't you come rock my body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 You come rock my body, baby.